helden. Armstrong zei in 2005 te zijn gestopt met doping omdat de controles werden aangescherpt. In Syrië is de Belgische journalist Yves De Bé omgekomen. De Arabische zender Al Arabiya meldt dat hij omkwam toen hij verslag deed van de gevechten tussen het leger en de opstandelingen in Aleppo. Het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken kan de dood van De Bé nog niet bevestigen. Wel circuleert op Facebook een foto van wat zo'n stoffelijk overschot zou zijn.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 In Oostenrijk zorgt sneeuw voor veel overlast. Het vliegveld van Wenen moest bijna 230 vluchten annuleren. Ruim 10.000 passagiers stranden. En op de weg is het ook een chaos. Er waren lange files. Vooral in het oosten van het land is veel sneeuw gevallen. In Wenen viel zo'n 40 centimeter in 15 uur... wat sinds 1986 niet meer was voorgekomen. Op sommige plekken moest het leger worden ingezet... om de wegen sneeuwvrij te krijgen. Weerkundigen verwachten dat ook vandaag nog een record hoeveelheid sneeuw zou vallen. Het weer, veel bewolking. In het oosten en zuiden valt lokaal wat motsneeuw. Het vries licht tot matig. Het blijft vandaag verder bewolkt en een paar graden onder nul. De oostenwind trekt aan, waardoor het nog kouder aanvoelt. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster, Astrid de Jong. Die overhemden die je dan koopt, bij een warenhuis bijvoorbeeld... die zitten in plastic verpakt. En als je ze dan uitpakt, dan zitten daar 26 spelden in. Wat van die plastic schuifjes zitten eromheen. En er zit een stuk karton ingevouwen... En Co vraagt zich af wie dat zit te doen. Waar worden die overhemden ingepakt en door wie en waarom? 0800-1121 als je een antwoord weet. Mailen kan ook naar omroepmax.nl. Twitteren kan via Apenstaatje nachtzuster. En er is een chat tijdens dit programma. En die is te vinden op um, omroepmax.nl slash nachtzuster. En dan links zijn er verschillende manieren om op de chat te komen. Dus uh, kom je daar even melden als je toch achter de computer zit. Sonja wil heel graag weten waarom er om één minuut over vier... altijd een piepje klinkt uit haar geluidsboxen... sinds ze een nieuwe telefoon heeft... Ze vraagt zich af wat dat kan betekenen. 1 minuut over vier. Helen wil weten waarom Kroes haar voornamelijk voorkomt bij negroïde mensen. Er is nog helemaal niet over gebeld. Daar zou iemand toch een antwoord op moeten kunnen geven. 0800-1121. Amor die legt soms zijn smartphone op zijn borst als hij in bed ligt... om bijvoorbeeld naar de radio te luisteren. En dan voelt hij een zware druk op de borst. En hij vraagt zich af hoe dat nou kan en of het schadelijk is. 0800-1121. Igor die tikt tegen een kopje koffie. En hoe vaker die tikt, hoe hoger de toon wordt die hij hoort. Hoe kan dat, vraagt hij zich af. 0800-1121. Richard vraagt zich dus af waarom er eerst de bronstijd was... en toen de ijzertijd... En Sinem en belde over de schaatskoorts. Waarom zijn wij Nederlanders zo gek op schaatsen? Op alle vragen kun je nog bellen als je een antwoord weet naar 0800 1121. Bicycle bicycle bicycle I want to ride my bicycle bicycle bicycle I want to ride my bicycle I say white, I say bar, I say bite, I, say, say, I say shark, I say him and yours was never my scene and I don't like Star Wars. I say rose, I say Roy, I say God, give me a, a choice, a choice. say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. Bicycle Race was dat. En tot zover het hele verhaal Lance Armstrong. 0800 1121 is het nummer dat je kunt bellen... met als uh, je een antwoord weet op een van de vragen... of als je zelf nog een prangende vraag hebt. Theo de Haan die mailt mij... Goedemorgen nacht, zuster. Het antwoord van het piepje rond vier uur is waarschijnlijk een piepje... dat de batterij van de telefoon volledig is opgeladen... Dat is een goede Theo, had ik ook nog niet bedacht. Wat redelijk logisch is als mevrouw elke avond rond dezelfde tijd naar bed gaat... en dus de telefoon rond diezelfde tijd, uh, rond laat tijd heeft gehad. 0801121, als je nog een antwoord weet op een van de vragen. Martin? Ja, goedenavond. Goedenavond. Ja, weer Astrid. Uh, ik had die vraag over... Uh... Gramsbergen en behalve uh, ja. vragen stellen, doe ik ook graag een antwoord geven, hè? Ja, nou, en wat, wat, ja, jij, jij weet natuurlijk een beetje waarom wij schaatskoorts hebben. Ja, um, maar eerst wil ik het even hebben over die vraag van die mevrouw, want dat vind een hele interessante vraag. Um, die mevrouw vroeg vanuit het geloof of zij haar man binnen het geloof naar haar overlijden terug zou zien. Nee, het was een meneer die zich afvroeg uh, of hij zijn vrouw weer terug zou zien. Oh, maar, andersom. Maar uh, de basis blijft hetzelfde, want ze moeten elkaar ja, weer terug zien. Het antwoord komt op hetzelfde neer. Ja, hoop ik. Kijk, en, um, um, kijk uh, het, het, het boek zegt dan dat uh, de zielen bij overlijden. Mm -hmm. Ik ben trouwens Martin, Luki van de chat. Ja. Um, Kun je er alweer op, Luki? Nee, nog niet, want eh? uh, het me nog niet op. Nee. Want, want er was iets uh, met, met, met uh, downloaden of zoiets, of een, ik, ben, ik ben een digibet. Ik en, ook. En uh, toen floot er iets, en in de nacht dat ik sliep... En, ja, toen hebben ze met er. Uh, oh ja, oh, sorry Loekie dat ik nu hier weer over begin. Want we moeten het over het schaatsen hebben. Want dit verhaal hebben we al gehad. Sorry. Uh, we, we, ja, natuurlijk. Ja. Ik wil graag antwoord geven op twee vragen. Ja, maar vertel. Maar je, je, je was bezig eigenlijk met het verhaal over uh, de wederopstanding de vrouw, en, de, en het samenkomen. Ja. Of je vrouw terug zou zien. Ja. En daar wil ik graag vanuit uh, het boek antwoord op geven. Ja. En daar is een heel duidelijk antwoord op. Ja. Um, in Openbaringen staat dat de zielen bij overlijden worden bewaard bij de troon van God. En bij de dag van de wederopstanding, dan gaan mensen elkaar wel herkennen... maar niet in lichamelijke, maar in geestelijke toestand. Mm -hmm. En toen stelde jij een beetje die ironische vraag van... stel je nou voor dat je elkaar niet meer wilt zien... Mm -hmm. En daar is vanuit het boek ook een antwoord op. Oh. Dan is het antwoord... Het huis van mijn vader heeft vele woningen. Dus met andere woorden, dan zorgt God er ook voor... ...dat... Uh, uh, alhoewel je gelovig bent en uh, dat je elkaar niet meer zo goed zou mogen... dat er ook uh, uh, twee plaatsen zijn waarop je zou kunnen. Maar het eerste antwoord daarvoor is nog weer dat het, het dan ook volmaakt is. En dan is die vraag niet eens. Aha. Want um, dan is het volmaakt bij, bij, bij ontwaking... En, en dan is die vraag van, van tegenstelling dan zijn alle tegenstellingen zijn verworpen en dan is die vraag totaal niet meer. Ah, nou dat is... Uh, maar, maar er is nog een dubbel antwoord op. Dat, ook al zou het zo zijn, dan ook voorziet het woord daarin... Uh, het huis van mijn vaders heeft vele woningen. Kijk, nou dankjewel. En dat is het schriftwoord. En dan had je nog iets over schaatsen. En ik denk dat dat het antwoord is op de vraag die gesteld werd. Oh. En dan heb ik nog iets over het schaatsen. En daar wil ik iets meer uh, vrijer over zijn. Oh. Um, uh, ja, nee, nee vanuit, vanuit hoe ik het van milieu, vanuit mijn jeugd beleefd heb. Um, en toen, het, toen het ging vriezen en toen de ijsbaan uh, openging... en dat is net zoiets als thermisch uh, of andere dingen in het leven. Dan gaat het vriezen en, en je ruikt het en het hoort bij het weer en je ouders nemen je mee en um, kijk in mijn geval was het mijn moeder die ontzettend goed kon schaatsen ze was ook een korte baan in Groningen huh? niet niet niet een van de krijgs maar toch wel uh, eentje die die steeds een beetje vijfde of zesde werd maar mijn vader die was dan als als me, als, als wij als kinderen meegenomen werden naar de ijsbaan mijn vader was de, de schaatsen onderbinder en mijn moeder was de schaatser ah oké okay. ja, ja. En tegelijk daarmee heb je die identificatie daarmee vanuit de kreks. Want in, die tijd van, in de tijd van mijn jeugd was het per Willy Goetormsen, Schenk, Kees Verkerk. Je had en, de helden op de schaatsbaan. Ja. ja, want dat is met voetballen ook zo. Dan ga je naar het veld en, uh, en als kinderen gaan voetballen, dan willen ze ook een beetje de held. Nou, kijk nou, je moet worden als Johan Cruijff of wie dan ook. He? En zo is het ja. bij het schaatsen ook. En maar, maar bij het schaatsen is, is het weer de, de Hollandse cultuur, de behoefte en de identificatie. En het is ook een beetje, vind ik, in mijn uh, Groninger um, cultuur, ja. samen met de cultuur ook de onbedwingbare behoefte. Je wilt, je wilt, je wilt dat kunnen en je wilt, en je wilt je kunnen identificeren en je ouders... Die, die brengen dat op, op je over. Mijn vader kon helemaal niet schaatsen. Die bonden schaatsen. En dat was een hele ja. goede verstandhouding. Die bond je de, de bandjes nog onder. Ik ja. had de noren vader En mijn moeder dat was de, de, de schaatser op de noren. Die hele beleving heb ik in mijn jeugd meegehad. En dat vind ik zo'n enorme rijkdom. Dat ik dat heb meegekregen. Nou, dankjewel, Martin. Dat is... Ja, inderdaad. Dat is precies het verhaal, volgens mij, dat Sinem uh, graag wilde horen. Dankjewel. Dat is het antwoord, uh, ja. Daar ga ik vanuit. Dag, Martin. Antwoord, Dag, Martin. Dag Martin. Martin. Doeg. Jan, goeienacht. Ja, goeienacht. Hallo. Of goedemorgen, het is me net hoe je het noemt, je wilde, hè? Ja. Ja? Ja, vind ik, beeld? Is... ik vind het allebei goed, hoor. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, ik wou een antwoord geven op uh, een combinatie tussen brons en, uh, ijs, en uh, ijs. Ja, dus. ja. Nou, kijk, uh, voor de bronstijd had je al de ijstijd. Ja. Nou, en ik ben van 1931. Dus <laughs> ja, dat, ik heb ja. Heel ja, ik heb heel veel ijstijden meegemaakt, vroeger. In de oorlog en, en voor de oorlog. Er kon veel schaatsen. Kijk, en dan op het ijs... Brak toen ik ouder werd. Ja. De bronstijd aan. Ik werd bronzig op het ijs. Oh. Dat weet ik niet alleen. <lacht> maar al, al die mensen die met me meeschaatsten. Die, die zaten ook in de bronstijd. Ja, maar dan nou vraag ik me af. Ja? Want die schaatsen waarmee je op het ijs schaatste. die waren natuurlijk van ijzer. Ja. Dus dan was de ijzertijd. was er voor ja. de bronstijd. Ja, ja, maar... Ja, nee, dat klopt niet, hoor. Ja. De ijstijd, dat was al eeuwen voor de bronstijd. Wat een toestand. Ja, ongelooflijk. Ja. Maar ik bedoel, ja, ik heb uh, Ik denk, ergens klopt het wel. <laughs> maar waar? Ik vond dat zo'n heerlijke tijd toen ik zo... zo, ja, was. 15, 16, 16... Ja. Met, en en ja, daar zit je volledig in de bronstijd. ja. Nou, dankjewel en, en, Jan. Vooral op het ijs. Oh, ja, ja, ja, ja, ja, nu weten we het wel. Dankjewel en ik Jan. We zijn heel vaak aan terug. Ja, hè, mooi. Nou, dag. Ja, Erik, goeienacht. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, even mijn opmerking over het ijs en waarom de Nederlanders zo gek zijn op schaatsen. Ja. Uh, volgens mij komt dat omdat uh, de geografische ligging van Nederland, het lage land, door regen met uh, water, met meertjes, met slootjes, met. Iedereen heeft hier echt de kans gehad om te schaatsen. Ja. Dat is in andere landen, alle landen om ons heen, is dat niet zo. Waar allemaal hoogteverschillen zijn en snelstromend water wat gewoon niet nauwelijks bevriest, zoals uh, bij ons in Nederland. En daarom zijn de Nederlanders zo gek op schaatsen, want iedereen heeft gewoon de kans gehad om het te kunnen en te leren. Ja, veel mensen in ieder geval wel, hè? Ja. Ja, nee, je hebt dat gelijk. Ja. En ben je zelf ook een schaatser, Erik? Uh, mooi weer schaatsen hoor. Ja. <laughs> uh, dus ik, ik hoor dat de grote meerderheid uh, van Nederland die, uh, die wel schaats. Ja. Uh, ja. Bij lekker weer, bij, bij zonnetje en bij mooi, uh, mooi geen weer, wind en dat soort dingen, weet je wel. Door weer en wind, maar dan alleen als het uh, mooi weer en wind is. Ja, precies. <laughs> <laughs> Oké, okay. nou dankjewel Erik voor je bijdrage. Uh, graag gedaan, dankjewel. je. Go nog, hoi. Gaat Jan? Ja, ja, daar ben ik weer eens een keertje. Kijk. <laughs> uh, ik ik uh, wil doorborduren op die mevrouw die uh, met die toon om één minuut over vier uh, in de maag zit. <laughs> Het was misschien wel aardig geweest om dat om één minuut over vier over de radio uit te zenden. Dat was een goed idee geweest, maar ja, toen ja, dus zaten we goed, midden is, in het nieuws. Nee, ja, precies. Dat vind ik ook ver... zo wat, hè, om het nieuws over Syrië en Lens Armstrong te onderbreken voor een piepje ja. uit de wekker van... Uh... Ja, maar goed, nou ja, goed. zo gaan ja. die, uh, die, die, die bijdragen. Ja. Maar ik heb daar aanleiding van die toon... die dus om één minuut over vier over de radio wordt uitgezonden... heb ik nog wel een andere opmerking. Ja. En dat betreft ook het onderbreken van dit programma om het hele uur. Ja. Dan zeg je altijd van we onderbreken het programma voor het nieuws. Nee, dat zeg ik nooit. Maar dat begrijp nou, wat ja. je bedoelt. Ja, maar we onderbreken het programma ook voor het precisie zijn... Oh. En dat zijn die drie bliepjes, ja. waarbij het derde bliepje iets langer is. En dat is dus het precisie tijd zijn, uh, die bij uh, vele mensen die aan het uh, meten zijn, landmeten met name, uh, van essentieel belang zijn. Oh. Die interesseren zich niet zoveel voor het nieuws, die moeten precies weten of het straks over 40 minuten precies 6 uur is. Uh, en, nou, om het uur. En uh, dan praat ik een beetje uit uh, het verleden, uit mijn militaire diensttijd, inmiddels meer dan 40 jaar geleden. Wat voor capriolen wij toen moesten uithalen om het precies die tijd zijn via de telefoon op te piepen. Dat, uh, dat, dat zal ik je besparen. Dat is een ingewikkeld verhaal. Toen waren er nog vijf bliepjes. Ja. Ja, zo gek klinkt het allemaal. Maar uh, er zijn veel mensen die met, met name met landmetingswerkzaamheden uh, precies willen weten. Hoe laat het is en hoe ze naar de sterren moeten kijken en de metingen moeten verrichten. En dat zou volgens mij, dus die dame die om één minuut over vier, dat zou wel eens een. Kode-signaal kunnen zijn. Ik weet bij God niet uh, welke werelden daarin geïnteresseerd zijn. Maar die dus een, een sein oppikken om van allerlei uh, uh, meettoestanden uh, de zaak uh, op orde te krijgen. Dat is meer een algemene uh, opmerking over die één minuut over vier... En dus het, voor mij is dat volgens mij een codesignaal. Ja. Ik weet begot niet hoe dat technisch in elkaar zit. Maar <laughs> ik heb nog wel zelf meegemaakt hoe het belangrijk was om precies te weten uh, hoe laat het was om, uh, nou, recentelijk om vijf uur precies. Maar, maar, maar, maar als ik het goed begrijp, hè? Ja. Dus als ik nu dit doe. Ja. Ja. Dan is iedereen in de war. Ja. Nu zijn er dat... landmeters die denken, het is al zes uur. Ja, ja. En dan oh. worden ze in verwarring gebracht, want ik heb het nog telefonisch moeten oppiepen. Ja. En dan praat ik weer over veertig jaar geleden. We moesten naar een telefooncel of naar een café met een telefoon. En dan moesten we een bepaald nummer uh, bellen en dan kreeg je het antwoord. Over uh, het volgende tijdszin uh, is precies, nou, wat, uh, ik zit naar nou mijn ja. klokje te kijken, 5 uur uh, 23 minuten en zoveel schoppen, zo, ploep! En dan moesten we met een stopwatch moesten we dat. Uh, ja, noteren. maar dus, dat was 40 jaar geleden, maar dat, is, dat kon vijf uh, jaar geleden ook nog. Dat kan ik me precies. nog wel herinneren ja, dat ja, we maar, dat nog wel hebben. Het fenomeen van het precisiteit zijn, dat zit dus ook in dit programma gekoppeld vlak voor het nieuws. En, en daar heb ik nog wel weer een andere vraag over, maar dat be, bespaar ik je nu. Het, uh, mijn, mijn, mijn boodschap uh, of mijn antwoord naar aanleiding van, uh, meen ik, is duidelijk. Ja, dankjewel, ja. Gert-Jan. Oké, okay, tot de volgende keer. Goeienacht. Doei doei. En bij de volgende pieptoon is het precies 5 uur 22 minuten en 8 seconden. En 9 en 10 en 11. Goed, Bart, goeienacht. Grappig gesprekje over die pieptonen. Ja. Oh, gelukkig. En wat voor jullie verder van de uitzending? Ja, ik zit, ik, zit, ik zit met plezier te luisteren. Was, Kijk, uh, wel vaker. Ja. Daar doe ik het allemaal voor. Ja, je goed. En wat, wat kan ik voor je doen, Kees? Nou nee, nee, nee. Jullie belden mij omdat ik iets te, te vertellen had over Kroesaar. Ja. Oh, oh, sorry, Bart. Ik zeg weer Kees tegen Bart. Sorry, Bart. Je mag mij, je mag mij, noemen, je mag mij noemen wie je wilt. Ik ken het toch niet. Oh ja, dan noem ik je Bart van de Putten. Oh, helemaal goed, dat ben ik. Echt? Ja. Nou, dat is ook toevallig. Beter. Zo, maar Bart, uh, vertel. Uh, want de vraag inderdaad van... Uh, dat kan ik altijd zo makkelijk terugvinden in mijn overzichtelijke aantekening. Helen, was uh, waarom Kroeshaar voornamelijk voorkomt bij negroïde mensen. Dat heeft te maken met de geschiedenis van mens. <laughs> Joh. Waar, we, waar, wij, waar wij vandaan komen. Oh. Ja, goed. Wij komen, wij komen allemaal uit Afrika. Iedereen. Echt elke mens komt uit Afrika... En toen? En in Afrika, daar schijnt de zon heel erg hard op ons. En op een gegeven moment zijn onze voorouders van vier voeters twee voeters geworden. Dus toen hadden we heel veel lichaamshaar niet meer nodig. Maar om de hersenen te koelen, was het wel fijn als we uh, boven op ons hoofd een soort van isolatielaagje hadden. En hoe warmer het is, hoe beter dat isolatielaagje moet zijn. En kroeshaar is natuurlijk een heel erg goed isolatielaagje. Maar, maar, maar uh, dan zie je bijvoorbeeld net in... Zoals, net, zoals, net zoals donkere huidskleur is, is een isolatielaag... tegen die staalheide straling van de zon. Maar dan zie je bijvoorbeeld in Aziatische landen... Daar hebben de mensen veel al van dat zwarte... meestal ook wat dat, dat stugge, gladde haar. Ja, wel heel dik nog steeds. Ja, dus dan is het wel het isolatielaagje, maar zonder krulletjes. Oeh, ja... Dat is, het, dat is toch een subvraag waar je u tegen zegt, hè? Ja, ik, ik, ik, denk, dat, ik, ik, denk, ja, ik denk dat krullen dan toch nog beter werken dan gewoon strengen. Ja. Ja, dat het gewoon een stapje, een stapje minder beschermend is. Dat het, zeg maar... ja, nou, oh, ja, omdat het niet nodig is, zeg maar. Als je. Als je hè, ik, ik, ik bedoel, de, de, momenteel denken we, denkt de wetenschap dat wij uit. uit, uit Weet ik veel ergens, weet je wel, uh, waar, Loes, waar het Loesje vandaan komt. Uh, Zuid-Afrika, iets hoger. Uh, daar, daar komt de mens vandaan. Daar zijn wij als eerste ontstaan. En dan uh, heeft en, het he zich uh, ontwikkeld dat we, dat we van die uh, vlassige ja. blonde plukken hebben gekregen. Nee, nee maar als je in Europa leeft. dan heb je geen, geen, geen melatonine nodig om je huid te beschermen. Hè? Wat. wat, wat, wat, wat wat, wat uh, donkere mensen donker maakt, dat hebben wij niet nodig. Dat kost alleen maar echt, extra energie om dat aan te maken. Dat hebben wij niet nodig, want wij hoeven ons niet zo erg te beschermen tegen de zon. Want zoveel zon krijgen, krijgen wij niet. Dus we hoeven alleen maar kleren aan te trekken omdat we het koud krijgen. We hebben ook geen, geen euh, euh <Nuurlijk> <Condit Looking> <wichtig> een, zeg maar dekseltje op ons hoofd nodig om ons te beschermen tegen de zonnestraling. Zon we hebben alleen maar een dekseltje op ons hoofd nodig om ons te beschermen tegen de kou. Ja, en de warmte een beetje binnen te houden. Ja, ja, ja. Dus, ik ik, denk, ik denk wij zijn, wij zijn heel, heel veel van ons gedrag is te verklaren... vanuit het feit dat wij eigenlijk van, van, van oorsprong jager-verzamelaars zijn. Hè? Dus, dus uh, het feit dat wij iedere dag naar ons werk gaan, dat is zeg maar het jagen. Het feit dat wij ons hele huis vol willen hebben met leuke spullen, dat is het verzamelen. <tuken> uh, dus die, die, het kapitalisme is zeg maar de, de, de, de, de, de, de uiterste vorm van het jarenverzamelaar zijn. Dat is ook waar, waar, waar de aarde aan te gaat Want wij zijn, wij zijn in wezen een plaag. Wij zijn, wij zijn, wij zijn een schimmel die... Uh, He, ik, om, vind wel, om, ik vind het wel een beetje om, een demotiverend gesprek worden nu. Wat, wat, wat vind je? Uh, je zegt nu dat ik een schimmel ben. Nee, ik zeg niet. Tuurlijk, als wij, als wij schimmels ja, allemaal, zijn, dan ben ik toch ook een schimmel. schimmel. De mensheid is een plaag. De nee, een maar plaag ik vind het heel, ik vind heel interessant om dingen te herleiden... op de tijd dat jij nog een mammoet moest vangen en ik besjes verzamelde. Alleen ik had me niet gerealiseerd... Ik, ik had me niet gerealiseerd dat die hele periode dat ik uh, olifantenbeeldjes verzamelde, dat dat nog voortkwam uit vroeger dat ik besjes uh, moest gaan zoeken om te kunnen overleven als het koud werd. Hey, hey, ik ga ja, niet zeggen dat het zo is, maar nee. misschien is het wel zo. <laughs> het, is, het is wel mijn wereldbeeld. Ik, ik zie, ik zie, ik zie, ik zie de, de geschiedenis van de mensheid heel erg vanuit onze biologische achtergrond, van, vanuit het feit dat wij jager-verzamelaars jaren zijn. Bart, ja. jij hebt net in één zin dit hele programma samengevat. Ik ga niet zeggen dat het zo is, maar misschien is het wel zo. Ja, nee, het prachtig? Wie, wie, ben ik, wie, wie ben ik om te, <laughs> Ja. Nou, ja. ja. Hm. nou, nu ga ik afronden, ja. goed? Ja. We kunnen naar bed nu, met allen. Ga lekker gaan slapen, gaan. Bart van de Putten. Ja, ja. Was dit. Dag. <laughs> dag. Kees, goeienacht. Daar is Kees weg. Nee, daar is Kees. Hallo, Kees. Kees. Hallo. Hey. is yes, Kees. Oh, gelukkig maar. Kees, waar <laughs> belde je over? Het was de vraag over uh, IJzertijd en de Bondstijd. Ja, waarom was de bronstijd de eerste en toen de ijzertijd? Terwijl brons een uh, combinatie geval, spul is... en ijzer een enkelvoudig. Ja, nou, uh, uh, ik denk dat, dat uh, brons... is een mengsel uh, van tin en koper. Oh, er zit helemaal geen ijzer in? En, nee, en oh. die hebben dan een lager smeltpunt dan ijzer. Dus... Uh, om te beginnen was men niet in staat om genoeg temperatuur te krijgen met vuur uh, om ijzer te smelten. Dat kwam gewoon niet voor, maar tin en brons kon wel. Oh, dus daarom begonnen we met het smelten van tin en brons en pas toen we betere ovens en um, uh, mooiere verbrandingssystemen konden bouwen, gingen we ook ijzer smelten om er gereedschap en zo van te maken. Precies. Kijk. Dan verzinnen we toch maar weer mooi bij elkaar. Ik weet niet of het ja. waar is, maar het zou waar kunnen zijn. Ja, nou, ik denk dat het zo zit. <laughs> nou, duidelijk, dankjewel Kees. Ik ben blij om je ooit weer eens te spreken. Ja. Ik vind het zo leuk, de, dat programma dat jij doet. Ja, ik ook. Ja. <laughs> ja. Ik weet ook niet wat ik er ja. verder van kan maken. Ja, nou, dat was. Ik luister heel graag naar jouw stem. Nou. Het geeft mij heel veel rust. Nou, dan ga ik heel veel praten, Kees. Dank je wel. Goed, doe mijn best. <laughs> Fijne vrijdag. Dag. Ja, dag. 0800 1121. Als je weet wie al die spelden en schuifjes en kartonnetjes in de overhemden doet. voordat ze opgevouwen in een plasticje worden gedaan. Of als je weet waarom Sonja iedere dag om één minuut over vier. een piep hoort vanuit haar geluidsboxen sinds ze een nieuwe telefoon heeft. Of als je weet waarom Amour zo'n druk op de borst voelt... als hij zijn telefoon, zijn mobiele telefoon op zijn uh, borst legt... als hij radio ligt te luisteren. Uh, Igor wil weten waarom als hij tegen een koffiekopje tikt... de toon langzaam steeds hoger wordt. Hoe kan dat? En eigenlijk zijn dat de vragen die nog niet beantwoord zijn. Maar ik heb er nog eentje die ik daaraan toe kan voegen. Namelijk de crypto van vannacht, of het cryptogram. Die luidt namelijk als volgt... Acteur die niet zuiver zinkt. Acteur die niet zuiver zinkt. Als je de oplossing weet van deze opgave. Bel dan even naar 0800-1121. En die oplossing moet bestaan uit tien letters. Dus tien letters. Dan krijg ik een mailtje van Marius, vond ik een mooi mailtje, want die bevestigt nog even het verhaal over het schaatsen. In Nederland zijn we zo enthousiast over schaatsen, omdat het vroeger een snelle manier was van verplaatsen. De wegen waren slecht, maar waterwegen hadden we des te meer. En zodra er ijs lag, konden we ons op de schaats opeens zeer snel verplaatsen. En dan schrijft Marius ook nog, de toon over de radio door de mobiel is waarschijnlijk door het zenden van de telefoon. Als men gebeld wordt, krijg je ook tonen over de speakers van de radio. En dat heeft met magnetisme te maken. Ik geloof je hoor, Marius, ik heb er geen verstand van. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de provider van de vraagsteller... elke dag om 1 over 4 even een update uitvoert. Ja, en 1 over 4 is dus het moment dat Sonja altijd eventjes drie seconden pep hoort. Um, 0800-1121. Bert, goedenacht. nacht, goedemorgen. goedemorgen. Hallo. Jullie hebben me een beetje wakker gemaakt. Graag gedaan. Ja, toen ze weer twee over half zes opstaan. Is dat waar? Ja. Noemden ze vroeger, noemden ze dat melkenstijd. Ja, melkenstijd. De koeien moeten de koeien staan op springen. Guus? Ja. ja. Ik hoor net iets van een beller aan Moer, hoor ik. Ja. En die had met zijn mobieltje, dat gaf dus een zware, borst, een zware druk op de borst. Ja. Nou zie ik dat uh, zie ik een heel groot uh, mobiel voor me, maar dat zal het niet zijn. Maar dat is even een grapje. <lacht> een beetje waar ik aan denk. Nou, en ik heb er zelf ook een beetje ervaring mee, maar daar ga ik niet helemaal over uitweiden. Um, Hartgeleidingstoornis. Uh, die mobiel die geeft die signaal af, en dat kan dus door uh, de geleiding van het hart, en dat wordt dan uh, de bundel van iets geno genoemd. Medisch. Ja. Die zet dat signaal om naar het hart toe. En in je slaap ga je dus naar een lager hartritme toe. Oh. Maar dat mobieltje, dat zet dat hart steeds aan. Dat werkt eigenlijk als een pacemaker. Oh, doe niet zo eng. Ja, echt. Oh. Ja, dus ik zou uh, die meneer en iedereen, we hebben het over de meneer, uh, zou ik willen aanraden, doe dat niet... En wees ook heel voorzichtig met mobieltjes, ook overdag. Want iedereen die gaat er zo klakloos mee om, maar dat geeft een ontzettende elektrische smog, maar ook een signaal. En misschien is deze persoon daar heel gevoelig voor, maar ik zou dat als een ernstige waarschuwing nemen. Want dat is, uh, dat is niet grappig. Ah, hij moet hem daar gewoon niet meer neerleggen, zeg jij. Als je, als je belt maar uh, ja, je kan hem wel in je hart koesteren maar ik zou dat hart anders koesteren oké, okay, nou Dank goede je je waarschuwing Bert dankjewel graag gedaan Oké, okay, fijne vrijdag nog dankjewel Dag. Dag. Dominique ja goeiemorgen ik denk dat ik misschien wel een uh, antwoord weet op de vraag over de krulhaar oh ja, is het isolatiemateriaal? nou dat ik denk het niet, oh. maar um, er werd gezegd dat het alleen bij negroïde mensen voorkomt. Ja. Maar ik ben blank en ik heb blanke ouders, maar ik heb ook kroeshaar. Nou, heb je donker kroeshaar of heb je blond kroeshaar? Um, blond. Oh, ja dat ik, zie je niet uh, vaak toch? Nou ik heb eigenlijk net zo'n haar als uh, die uh, zanger van de... Gordon. Nee, van, oh. van die Friese band. Hoe heet het nou? De, de kast. Al oh, als siep van de ploeg. Ja, uit, siep van, het de ploeg van de ploeg van de kast, ja. Maar het is ook maar net hoe je het, uh, um, hoe je het behandelt. Uh, als je het uh, met een uh, uh, bepaald soort shampoo wast, of vet haar of droog haar, of uh, hoe je het kampt. Ja. En um, het heeft ook met het klimaat te maken, onder andere... Ja, want als je echt kroeshaar hebt, dan maakt het niet uit hoe je het kampt hoor. Of wat voor, uh, wat voor ja, je wasverzachter je gebruikt. Bijna... Nee, je krijgt bijna geen kam doorheen. Je, je krijgt wat? Je krijgt bijna geen kam doorheen. Nee. Nee, maar. Ja. Ik hou mijn hoofd meestal naar beneden. En dan doe ik het met mijn vingers of met een, met een, grove, met een grove kam. Ja. En als ik het dan uh, overeind ga staan... Ja, dan is het inderdaad één... Uh, ja, dan heb je een soort... Ja, uh, pluizenbos. een pluizenbos. Zo noemen ze dat dan. Hè. Zoals ze ja. dat in de jaren zeventig hadden. Bijvoorbeeld bij de, bij de Jacksons. En, uh, nou, zo'n kapsel zal ik ook kunnen knippen. Als ik leuk. Dat zou willen. Moet je het doen. Nou... Nah, ja, vind nee, ik leuk. Nee. Maar het heeft dus ook met het met klimaat te maken. Ik denk dat... Um, Bijvoorbeeld in Afrika. Het is, het is een heel droog land. En daar, ik denk dat door de zon ook. dat je haar dan ook uitdroogt. En dat je dan. dat je haar droog wordt. en dat het daardoor ook misschien wel gaat. gaat kroezen of zo. Ik heb ook naar Oprah Winfrey zitten kijken. Ja. En kijk, als je dan wat. wat vet in je haar doet. of. je, je wast het op een andere soort manier. Ja. Dan, dan, dan lijkt het ook. Ja, dan, dan gaat het ook niet koersen, maar als je het op een bepaalde manier komt, ja. of uh, ja hoe je het ook verpast, dan, dan denk ik dat, uh, ja, uh, ja dat, dat, bij mij in ieder geval gaat het dan, ik kan wel een koerskapsel maken met mijn eigen haar. Ja, jij wel. Maar, maar ik weet wel dat mensen met echt kroeshaar... die hebben er een hoop werk aan om dat stijl te krijgen, hoor. En als het dan een heel klein beetje uh, regent... dan uh, springt het zo weer terug in de krulletjesstand. Ik weet niet hoe dat met Siep van de Ploeg van de Kast is... maar met echt kroeshaar is dat wel zo. Dat, ja, het is, het is inderdaad ook... Het heeft ook te maken met... Uh... Met de luchtdruk en de weersomstandigheden. Want als ik bijvoorbeeld in een warm land ben, dan, dan, dan krult mijn haar wel sneller en meer dan dat ik bijvoorbeeld weer terug ben in, in Nederland. Ja. Waar bijvoorbeeld dan de luchtdruk en de vochtigheid heel anders is. En daardoor zit je haar ook anders. Maar in wat voor land ik ook ben, ik krijg geen krullen hoor, Dominique. <laughs> nee. Echt niet. Maar met mensen die vuil die, die haar hebben, ja. die zullen ook nooit um, krullen krijgen. Nee. Maar dat heeft te maken met um, um, hoe je haar uit je hoofdhuid komt. Ja. Voor mensen die krullen hebben, um, daar groeit het haar um, een beetje schuin uit de hoofdhuid. Mensen, dat dacht ik, ik heb geen internet, dus ik kan het ook niet echt opzoeken. Maar van wat ik weet, is dat mensen die. Stijl haar hebben, dan groeit het haar recht uit het hoofdhuid. En mensen die krullen hebben, dan groeit het haar een beetje schuin uit de hoofdhuid. Nou, is het zo, Dominique, dat mensen met stijlhaar haar vaak graag krullen willen hebben. En, ja, maar is het dan zo, Dominique, dat jij best wel eens een keertje stijlhaar haar zou willen hebben? Dat is zo, ja, dat klopt. Van die ja. stekeltjes. Ja, ja. nou ik, ik krijg het erover. ik kan het wel uitkrijgen Maar dan. Uh, ja, als het. Ja, dan moet ik echt heel veel vet erin doen. Ja. Dan zal het op laten drogen ook. Ja. En, en dan blijft het wel zitten, maar zo, zo snel het weer droog wordt. Ja. En ik ga er ook maar een beetje met mijn hand door. Dan, dan gaat het ook meteen weer. Dan gaat het meteen weer krullen over als ik door de regen loop. Ja, precies. Nou, ik zou er maar blij mee zijn, Dominique, met die mooie krullen. Nou ja, ik, ik vind het. Nou ja, het, het past wel bij me. Zeg een goede vrijdag en bedankt voor het bellen. Ja hoor, jij ook. Dag! Gaan we eens uh, luisteren hoe die man met die krullen klinkt. Siep van de ploeg, van de kast. Woorden zonder woorden. Nooit gelogen, nooit bedrogen. Maar het is anders dan voorheen. Wel als maatjes door één deur. Maar minnaast zonder kleur. Ik voel me zo alleen. Lege dagen... Zonder klagen glijden ongemerkt voorbij. We doen alsof ze niet bestaan, waar is het misgegaan. Voel jij nog iets van mij? We hebben woorden zonder woorden en we lezen elkaars ergernissen en naar elkaars gedachten. Hoeven wij al lang niet meer te gissen?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 Solid. De kast en woorden zonder woorden was dat. Mevrouw Winkte Donkelaar. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb een antwoord op de vraag van de overhemden, hoe die meneer. wil nou. graag weten hoe dat ging. Ik heb ja. dus in de begin jaren 60 op een confectie gewerkt. En dan stond je achter een strijktafel. Met de overhemden, die krijg je dan al dichtgevouwen. Ja. Je gaat dan de, de, de hals van het oorfremd leg je op. Er zit in, dat, in die tafel zit een, een, een schijf in die zo groot is als de kartonplaat die in, de, in het oorfremd zit. Ja, ja. Daar leg je het, het oorfremd leg je daarop en dan vouw je die plaat, die doe je daarin. En dan vouw je de, de, de, de, de rechterkant en een, een, een, de mona naar beneden en dan de linkerkant. Je zet de speldjes aan vast aan dat karton. Ja. Aan de bovenkant. En de rest doe je dus die speldjes in de mouwen uh, vastmaken. Je slaat het dubbel. En dan het uh, machet van het overhemd wordt aan de buitenkant gelaten. Maar dat doe je aan de buitenkant weer omheen. Je fout het weer terug. En het is uh, opgeklapt allemaal. Zoals die uh, spelden dus overal ge geplaatst worden. En dan doe je die schijf er weer uit en dan heb je je overal netjes gewoon En het wordt op de andere afdeling, dit dat weer in een plastic gepakt. Ongelooflijk, hè? Ja. Maar zou dat nog dat, steeds dat zo de de, de gaan? Dat de, dan deed je ongeveer uh, vijf minuten over, over één overhemd. Ja, daar werd u natuurlijk heel handig in op de duur. Ja, zeker. En als u nu moet strijken, doet u dan nog steeds de bloesjes zo allemaal eventjes <lacht> nee, binnen vijf minuten? Nee, echt niet. Die hangen, die hangen gewoon op een kleer hangen. U doet niet alles met een kartonnetje <lacht> ertussen in de kast? Nee, nee hoor. Nee, nee, hoor. Dat is niet nodig. En ze strijken ze echt niet meer. Maar ik weet wel dat ik vroeger dus uh, wel eens bij iemand ja, hielp, dat ze altijd... Wie heeft die over hem zo'n woord gestreken En op gewoon, ja, dat kon ik dus, want ik had dat gedaan een paar jaar. Ja, dat, dan ja. gaat het rap natuurlijk. Ja. Ja. Maar denkt u dat het nog steeds zo gebeurt? Dat, die, dat, dat, dat moet haast wel, omdat dus al die spelden er nog steeds in de overhemden zitten. Ja, maar, de, maar, de, maar, maar ik hoor nooit van iemand dat ze zeggen... Van, nou, ik zit nog in het textiel, ik steek de hele dag spelden no. in de overhemden. Dat nee, toch... want, ik, want uh, ik, zat toen, uh, ik woonde in Enschede, dus ja. toen had je daar de confectie daar heel veel. Ja. En dat is nu niet meer. Dus waar het nu gebeurt... Ja, misschien ook wel in de, de lagere lonenlanden, ik weet het niet dat het allemaal uitbesteed wordt. Want ik hoorde hier ook nooit meer wat van. Ja, maar dat was de, de, ja, inderdaad, in de lage lonenlanden wordt dat natuurlijk nu uh, ja. geregeld. Maar ik, ik zie dus wel eens, als je dus nu een overhemd koopt... Ja. dat het niet zo netjes van binnen is. Dus <lacht> altijd Nee, u doen. deed dat wel netjes, dat denk ik wel. Ja, ook. en het was ook altijd gestreken. Nu haal je zo'n <lacht> dingen uit de verpakking. Dan denk je, nou, maar dat zit in elkaar. Maar volgens mij moeten we dan duurdere overhemden kopen. Eh... Uh, ja, zeker. Want, ja. Waar ik dus op de conflictie ging, dat waren dus wel nou ja, de, be de betere soorten... maar dat zijn ja. allemaal op dezelfde manier opgevouwen. Ja. ja, ja, ja. Nou, dat was het. Nou, ik vind het geweldig. Ik ben blij dat u even gebeld heeft. Oké. Okay. Deze vroege vrijdagochtend. Ja, ik luister wel vaker. Tenminste, als ik wakker word, dan denk ik... ik de radio af en heel zacht nu aanstaan. En dan denk ik, nou even kijken of er bijzondere dingen op zijn... Alleen dat maar, dat he? is Alleen ja, maar bijzondere dingen, zo ongelooflijk. <laughs> ja, vaak wel. Ja. <laughs> Dank u wel. He? Nog een fijne nog dag verder. Hetzelfde, dag. dag. Dank u. Niels, goeienacht. goeienacht. Goeienacht. Goeienacht. Ja, ik, ik bel voor de oplossing van de crypto. Oh, oh van jee. In de wacht. Oh. Als je dat niet naar hoort, dan je het. Nee, ik uh, zie altijd wel wat er komt. Dat is, uh, de... ja, ik, al, ik was bijna vergeten wat het antwoord was. Naar dat, uh, ik heb een kwartier mogen meeluisteren naar dat Kroeshaar en zo. Ja, dan ben je antwoord. afgeleid natuurlijk. Ik weet, het, ik weet het nu weer. Ik word weer wakker. Kijk, ik zal even de, de opgave ja. nog een keertje voordragen... voor de mensen die denken waar gaat het over. Ja. De crypto ja. van vannacht luidde als volgt. Acteur die niet zuiver uh. zingt... En de oplossing moet bestaan uit tien letters. Die heb je natuurlijk even na zitten tellen... terwijl je toch aan het luisteren was over de kruishaar en de overhemden. Dus Niels, wat is de oplossing van het ja, crypto Ja, dat maar één ding zijn. Dat is natuurlijk een vals speler. Een vals speler. En dan is de crypto altijd een beetje naar aanleiding... van de actualiteit van de afgelopen week. Ja, ja, ja. Enig idee wie, uh, wie de inspiratiebron voor deze vals speler was? Een acteur die niet goed... Zingen. ja eigenlijk slaat het nergens op want het, het was eigenlijk toch een beetje geïnspireerd door Lance Armstrong maar ik weet niet of die kan zingen het is wel een acteur dat is ook een, een, een acteur blijkt het, ja. het blijkt het vannacht toch wel geweest te zijn geweest geworden ja het, uh... Ik, ik hoop dat er ook nog eens een moment komt dat, uh, dat, uh, met dat de wereld niet zo bezig is met uh, zo'n type. Maar goed, dat, uh, dat heeft te ja, zijn. Het blijft vreemd, hè. Maar het, ik, ik, ik voel het toch hetzelfde. En ik denk dat die, die malle Oprah Winfrey, die, uh, die voelt dat ook heel goed aan. Want die heeft voor haar eigen netwerk dan geregeld dat ze tweeënhalf uur lang met de man gaat praten. Ik denk Zou dat hij heel... Heb trouwens? Oh, je mailtje. Je mailtje. Wacht. Pak het erbij en dan zeg ik daarna ja. Oké? Okay? ook iets over, heel Niels. kort over opa, ja. Um, oh ja, nee, ja, dat jij het verhaal over de twee dames, je zit wel al lang dat te luisteren. Nee, oh nee, ik nee ben weer is door, is je bent tussendoor wakker. slag Maar het was, uh, maar, uh, uh, dat is pas een bekentenis, als je, als je toegeeft dat je katten loopt mishandelen. Ja, dat, dat was wat, hè, uh, die twee dames, uh, die, die joker en... Dat is niet zo bombastisch als Oprah, maar dat is gewoon uit het leven gegeven. Dat vond ik geweldig. Twee van die giechelende... En de ene die zei van, ja, ze heeft ook heel... O ze is pas 83, maar ze heeft groot gelijk dat ze het gaat verlaten. Nou, maar ik vind, de dames hebben dan bekend dat ze al regelmatig een pannetje water over een kat gooiden die in de weg liep. Ja. Maar ik moet zeggen, zij toonde meer berouw dan Lance Armstrong tegen Oprah, hoor. Ja, ik, ik, dat is een beetje mijn punt met opera. Het is allemaal, zowel voor opera zelf als voor die gasten... het is allemaal eigenlijk zo verschrikkelijk berekenend. Maar het wordt gebracht alsof het... Uh, ja, het is allemaal ja, tot in de puntjes het, uh, voorbereid. Is zo, uh, echt zo Amerikaans plat, vind ik het. Ja, ik, ik, ik vond ik, het wel ik, mooi. Ik vond mooie televisie. En ik... Uh, ja, we worden er al, hoe lang speelt dat nou dat al die, die affaire rond? Ja, Loopt laten we erover ophouden, dan? Niels. Maar ik had nog één vraag aan jou, wat ik ja. ook weer altijd heel interessant vind. Want ja. Ik hoorde op een gegeven moment jou al die piepjes veroorzaken. Hè? Ja. Maar ik heb altijd gedacht dat, uh, dat op het hele uur dat dat gewoon automatisch gaat. Er is toch niet om drie seconden voor het hele uur ook iemand die altijd op een knopje drukt? Dat nee, dat gaat volledig uit. Wat er ook gebeurt op de radio, die piepjes die komen. Maar je kan ze ook zelf op een knopje veroorzaken, waarschijnlijk? ik Nee, dat, dat, dat kan dus. niet. Nee. Jij ja, deed wel. Nee ja, hoor. Nee dat, toch. nee, dat kan alleen op, precies op het hele uur. Jij ja, deed toch tussendoor een paar keer? Voor nee, nee. Nee joh. Dan zou ik alle landmeters in de war maken. Oh, daar heb ik ook gedroogd. Sorry dat joh, denk ja. ik. Ik denk ja. dat je nog een beetje sliep, Niels. <laughs> zeg, uh, ik Niels, mijn adres, mijn adres achterlaten hè, bij ja, iemand. Ja, dat blijft lekker hangen. En, uh, en morgen... niet, uh, niet mijn, mijn 06-nummer, want dan word ik weer door allerlei rare types gebeld. Dat, uh, dat weet ik niet. Oh, oké. Okay. Nee, ik zal het onthouden. En uh, Niels Zelenberg? Ja? Uh, van harte gefeliciteerd met het winnen van een nog niet nader bekend cadeautje. Is het geen cryptoboekje meer zoals vroeger? Ik heb geen idee. Je krijgt iets toegestuurd wat we nog in oh, de kast leuk. hebben staan. Altijd goed, altijd goed. Bedankt hè? Veel plezier ermee. Ja. Daar. En Niels? Ja? Bij de volgende pieptonen is het precies negen minuten voor zes. Dus. Doeg! Dag. Ja. Marleen? Ja, afstrik, Marleen. Hallo Marleen. Dag. Dag. Uh, uh, ik heb een stukje chocolade gegeten en ik pak de telefoon. Ja, het slaat nergens op, maar goed. Ik heb nee, het... ik vind het toch wel fijn dat ik dat even weet. Was het witte ja, chocolade, puur of he? melk of hazelnoot? Ja, dit is een afsluiting van, mij, van jouw uh, toestanden. Uh, een klein schrijfgrapje voor jou. Oh. Heb je een potlood of een pen? Oh, ja. Ja? Ja. Rommel de rommel. Ja, hij, zij en zij is met een lange ei. Hij, zij, ja, en zij elkaar, is met een zij lange, een lange ei. Ja? Ja. Een half boogje op de hei, bovenop. Een half boogje tekenen. op de hei. Oh, dan ja. moet ik... De hei... En wat staat er nu? Hij zei de hei? Nee, ik zal het zeggen. <laughs> Hij is overspannen en zij is ook niet goed. Wauw. Wow. <laughs> het is heel mooi, het is uh, waanzinnig ingewikkeld en ik kan nee, het niet, nee, helemaal, ja. kan het niet <laughs> helemaal plaatsen in de context van het programma, maar mooi vind ik het nee, wel. Nee, dat staat helemaal nergens op. <laughs> dat komt door dat stukje chocola. <laughs> ja, Marleen, heb je dat vaker? Nee, ik bel bijna nooit meer naar jullie. Oh, nee, maar meer dat je, zeg maar, als je chocola eet, dat je dit soort... Nee, soorten... nee hoor, ach nee. Oh, oké. Okay. Ik had gewoon trekken chocola. Maar nou en, weet ik uh, nog steeds niet of het pure melk, hazelnoot, wit, met oh, suiker. Oh ja, puur. Puur, puur. Puur, Gewoon ja. pure, pure, dubbel pure, bittere chocolade. En dat kroeshaar, ik denk toch gewoon dat het degene zijn een DNA hoor. En ja. Dat, het, ja, ik vind dat een rot woord, maar dat hoort erbij. Het ja. is gewoon de DNA. Ja. De bruine oogjes. mooi Nee, niet de bruine oogjes. De kroeshaar. Ja, de ja gewoon DNA oogstaan. zit in de Ah, oké. Okay. Zo simpel zit het allemaal. Nou, eh... Uh, Komt nog een stukje chocola. Had je nog meer, Marleen? Want we hebben nog, uh, nog zes minuten, dus... Um... Uh, een grapje. Oh, een grapje, ja. Ja, uh, ja. mag dat wel? Het is... Uh, als je gelovig bent, dan moet je het me niet kwalijk nemen. Het is oh. niet sterk, hoor. Het is niet eng. Wacht even, hoor. Dus er komt nu gewoon een heel slecht, maar, beledigend, een, saai een, grapje. Een, een, ja. wits, een wits. Meneer Cohen gaat naar New York... en zijn zoontje komt op katholieke school. Zoontje komt enthousiast terug. Vader, daar hebben ze drie goden. De vader, zoon en de heilige geest. Luister, zoon. Er is maar één God. En die bestaat niet. Dat heb ik van mijn ex-man. Dat is veel te ingewikkeld allemaal, Marleen. Wel, nee. Ik snap er toch niks van. Tuurlijk wel. Nee. Het is een wiet grapje. Oh. Zoontje komt op... Ja, nee, laat maar. De mensen die het snappen, die liggen nu toch op de grond van het lachen. Dus die, uh, die horen het toch niet als je het nog een keer vertelt. En die het naast hun bed al te Nou, heel erg er bedankt, maar he, Marleen. Nee, maar dat heb ik ooit over de BBC Radio gehoord, jaren geleden. Ja, maar dan was het in het Engels. Ja, maar dus ja, vattige. om nou het Engels te gaan klepen. Goed. Er is maar één God. Ja. En die bestaat niet. Tot de volgende keer, Marleen. <laughs> Dag, Dag, Doei, doei, doei. Ik wil zeggen 0800 maar ik heb nog maar twee minuten te gaan. Ik heb nog een hoop mailtjes gekregen... en een paar vragen die nog niet beantwoord zijn. Dus laat ik heel even kijken of ik dat nog samen kan voegen. Jenny die schrijft... Astrid, er zijn verschillende manieren om de krul uit je haar te halen. We hadden het over het kroeshaar. Met een tang of een press kam of hete kam En ja, als het nat wordt, is de krul er zo weer in. Of chemisch, dat heet een omgekeerd permanent. En de gladharigen doen er fijne wikkels in. En wij doen ze groot mogelijk heel strak en vet. En zo wordt je haar ook niet echt nat. Nou, dan uh, krijg ik nog wat sites door... waar je kunt zien hoe je je haar kunt ontkroezen. En ook welke producten Oprah Winfrey gebruikt. Daar is ze weer. Oprah Winfrey heeft een uh, mooie haardos... Alleen de uitgroei moet steeds bijgewerkt worden. Ja, Dank je wel, Jenny, dat ik, uh, dat ik weer helemaal bij ben... op het gebied van ontkroezen van haar. Sinem, die uh, belde over het schaatsen... die stuurt nog even een mailtje om te bedanken voor alle antwoorden. Dus alle mensen die gebeld hebben over de schaatsgevoelens... en over de stedentochten. namens Sinem, hartelijk uh, bedankt. En uh, verder krijg ik een hele hoop cryptogrammen antwoorden nog binnen. En uh, nog een oproep van Ellie Theeuwen. Vaste luisteraar van dit programma. En uh, misschien dat er iemand is die haar nog kan helpen. Die kan dan even mailen naar Nagsusterapje omroepmax.nl En wanneer kan dat? Nou, ik zal even de mail van Ellie voordragen. Hallo Astrid. Een tijd terug werden jullie regelmatig gebeld door Gerard. Hij trok met zijn paarden en wagen door Nederland. Woonde zo'n beetje in zijn huifkar en stelde zijn vragen of gaf antwoorden. Hij was vaak in jouw programma of in Casa Luna te beluisteren. En ik heb de indruk dat hij um, uh, niet zoveel meer te horen is. Zijn vragen waren vaak van theologische of filosofische aard. Vaak ook een beetje wereldomvattend. Maar het is inmiddels langer dan een half jaar geleden dat ik hem gehoord heb. Leeft Gerard nog? Hoe is het met hem? Waar staat hij nu met zijn huifkar? En uh, leeft hij nog steeds met die huifkar samen? Met andere woorden, hoe is het met Gerard? Lieve Astrid, wil je die vraag alsjeblieft hardop Stellen. Nou, dat is hierbij gebeurd. En als iemand weet hoe het met Gerard is, dan hoor ik het graag. Dat moet dan via omroepmax.nl, Want we zijn alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Nachtsuster. Ik kan nog even melden dat het goed gekomen is met mevrouw Bos en de Relaxbank. En volgende week is er weer een nachtzuster. Tot dan. Dag!